10 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. SGP-lijsttrekker Van de Staaij vindt dat na de verkiezingen... snel gekeken moet worden naar de mogelijkheid van een minderheidskabinet. Dat zei hij in het Radio 1-journaal. Van de Staaij wees erop dat het na 12 september moeilijk kan worden... om een meerderheidskabinet te vormen door het versnipperde politieke landschap. Hij denkt dat inzetten op een minderheidskabinet... sneller tot resultaat kan leiden dat we niet eerst eindeloos uh, ingewikkeld in een meerderheidskabinet gaan investeren... en dan uiteindelijk de conclusie trekken... ja, moet moeten toch niet over een andere boeg uh, gegooid worden. Uh, misschien moet dat wel veel sneller. Als je al vrij snel ziet dat de meerderheidscoalitie heel ingewikkeld wordt. De politie in Groningen heeft een tweede verdachte aangehouden... voor betrokkenheid bij het schietincident bij een zwembad in Marum. Bij het schietincident vorige maand kwam een man van 40 om het leven. De verdachte die nu is aangehouden is een man uit Elburg. Vorige week werd een man uit Zwolle al aangehouden. De dader vluchtte naar de schietpartij in een anthracietgrijze auto met gouden letters. De auto, die gestolen bleek te zijn, werd later uitgebrand buiten Marem teruggevonden. Singapore wil oliemaatschappij Shell een boete opleggen van meer dan 300.000 euro. De Singaporese overheid geeft het concern de schuld van het ontstaan van een grote brand... bij een raffinaderij in het land een jaar geleden. Shell zou de veiligheidsprocedures niet goed hebben nageleefd. Eind deze maand komt de zaak voor de rechter. Volgens persbureau Reuters heeft de brand Shell destijds al ruim 150 miljoen euro gekost. Maar Shell wil dat niet bevestigen. In Eindhoven is de sloop hervat van het voormalige Philips-kantoor. Zaterdag werd het gebouw met springstoffen gesloopt... maar de kern met de liftkokers bleef overeind staan. Volgens het sloopbedrijf was daarin meer beton en ijzer verwerkt dan gedacht. Met een sloopkogel en speciale graafmachines worden de restanten afgebroken. De werkzaamheden in Eindhoven zijn waarschijnlijk morgen klaar. De 85 grootste en drukste treinstations ondergaan een facelift. Het huidige meubilair is volgens ProRail aan vervanging toe... en daarom komen er nieuwe banken, afvalbakken en wachtruimte. Nieuw op de perrons zijn zwarte en koperkleurige poefjes. Een proef daarmee op Leiden Centraal en Amsterdam-Belmer... is volgens ProRail geslaagd. De eerste stations die in een nieuw jasje worden gestoken... zijn Hoevelaken en Groningen Europark, die eind dit jaar opengaan. Het weer dan in de loop van de ochtend steeds meer zon. Vanmiddag is het vrij zonnig en blijft het overal droog. Middagtemperatuur loopt het een van 21 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Morgen meer bewolking, maar blijft het op de meeste plaatsen weer droog. En het wordt dan een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A9, ook maar richting Amstelveen, bij knopend Raasdorp 3 kilometer. Op de A10, de ring Amsterdam-Zuid-richting Amersfoort. Tussen Osdorp en Rai 3 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle reisschokken zijn weer vrij. En dat geldt ook voor de A27, Breda richting Utrecht, bij Noordloos nog 2 kilometer.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 Nu volgt Zendtijd in het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. De economie is tot stilstand gekomen. De werkloosheid stijgt. Hoe krijg je hem weer op gang? Niet door bezuinigen, zoals de regering wil. Ik ben Sammy van Tuil, lijsttrekker van de Liberaal Democratische Partij, Lib Dem. Lijst 17. Wij vinden, als enige partij in het centrum van de politiek, dat je nu niet moet bezuinigen. En dat vinden veel verstandige economen met ons. Europa heb ik een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant denk ik dat we Europa nodig hebben. En aan de andere kant heb ik het idee dat we daar minder, steeds minder invloed op hebben. Dat dubbele gevoel is terecht. Mensen begrijpen dat we Europa nodig hebben, maar voelen ook dat er iets niet klopt. Wij van Lib Dem hebben als enige partij oplossingen die aan beide gevoelens tegemoet komen. Ook wat betreft de zorg hebben wij als LibDem een unieke positie. Wij willen de regie weer terug bij arts en patiënt. Ik ben toevallig arts in een verpleeghuis. Ja, ik vind eigenlijk wel dat de we verzekeraar steeds meer een grote greep hebben... op wel, ja, welke medicijnen moeten worden voorgeschreven. En ja, daar heb ik het toch soms nog wel best wel moeilijk mee. Stem LibDem, lijst 17. Dit is Radio 1. Van Nederland. Sven Kokkelman. Officieren luiden de noodklok, de krijgsmacht houdt op te bestaan... als de politiek nieuwe bezuinigingen doorzet. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Artsen schieten vaak in de behandelmodus als ze een patiënt voor zich hebben... maar soms kan de behandeling averechts werken. Dus vormak komt te zeggen, ik heb iets voor u. Dus we gaan dat doen dan om te zeggen, ik heb wel iets voor u. Maar ik vind toch dat we dat niet gaan doen. Dus dat is absoluut een veel lastigere beslissing. En het ochtendhumeur van Mart Smeets, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro, Goedemorgen Nederland. De krijgsmacht, dames en heren, houdt op te bestaan als de bezuinigingen op defensie die in de verkiezingsprogramma's staan werkelijkheid worden. Dat zeggen de Gezamenlijke Officiersvereniging van Defensie. Rob Hunnego van die Gezamenlijke Officierenvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkeman. Wat bedoelt u met de krijgsmacht houdt op te bestaan? We zijn al sinds 1990 aan bezuinigen op defensie. Dat kon ook omdat toen de muur viel en de Koude Oorlog hield op. Alleen we zijn nu zover doorgeschoten, eigenlijk vorig jaar al. Maar toen hebben we nog het loyaliteit aan de politiek en aan onze minister hebben we onze mond dichtgehouden. Maar wat nu in de verkiezingsprogramma staat... is dusdanig erg dat wij gewoon feitelijk... dadelijk ons werk niet meer kunnen uitvoeren. Ja, om een paar voorbeelden te noemen. D66 wil 500 miljoen korten. De SP, PvdA en GroenLinks willen er 1 miljard afhalen. CDA en VVD houden de defensiebegroting zoals die nu is. En dus met de korting van die 600 nog wat miljoen... Uh, alles bij elkaar bijna een miljard. Uh, en alleen de ChristenUnie en de SGP... trekken meer geld uit voor defensie, hè? Ja. Dat is het plaatje. Wat zijn de consequenties dan precies... De consequenties zijn precies dat we op dit moment nog bezig zijn om de bezuinigingen vorig jaar te verwerken. Er moeten 12.000 functies weg, daar zitten 10.000 mensen op. 6.000 gedwongen ontslagen gaan pas volgend jaar plaatsvinden. De verwerking van die 1 miljard loopt nog op door tot 2016. En terwijl de krijgsmant op dit moment volledig en onbalans is... wordt er door sommige politieke partijen opnieuw gestreefd... om weer heel veel geld bij Defensie weg te halen... zonder dat er enig plan onder ligt hoe dat nou, wat het nou voor gevolgen heeft. Ja. Of het nou gaat om de vrede, om de veiligheid of om de welvaart van Nederland. Ja. Ik heb wel eens begrepen dat van het totale bedrag dat nu voor Defensie staat... twee derde opgaat aan personeelskosten. En dat je dus nog maar heel weinig overhoudt voor uh, materieel. Dus laten we zeggen voor fregatten, onderzeeboten, uh, vliegtuigen... Dat soort dingen en wapens niet te vergeten. Klopt dat? Ja, vroeger kon je dat rijtje de tanks nog noemen. Nou, dat is een gepasseerd station. Ja, maar die zijn namelijk afgesloten. Uh, inderdaad gaat uh, ruim 4,5 miljard van de Defensiebegroting... die 7,6 miljard bedraagt, gaat op aan personeel. 1 miljard daarvan is aan pensioenen. Omdat uh, Defensie pas sinds 2001 bij het AWP aangesloten is. Dus alle pensioenen van mensen die voor 2001 bij Defensie werkten... die moeten door Defensie uit de begroting betaald worden. Uh, ja, dus worden. dan zit ik op 5,5 miljard. Uh, ja, nou, dan houdt er nog uh, een kleine 4 miljard over... die dat daadwerkelijk aan salarissen van mensen gaat. Uh, als je die mensen gaat ontslaan, dan levert dat de facto maar heel weinig op. Ja. Hè, want die gaan daarna naar de, de WW en de bijstand. Dan moet de regering ook gaan betalen. Dus ja. dat, daar verdien je heel weinig. Ja. En van die kleine 2 miljard die nog overblijft voor de exploitatie... daar wordt inderdaad het nieuw materieel van gekocht. En daar moet dat nieuw materieel ook van ingezet worden. Dus vliegtuigen moeten vliegen, schepen moeten varen... en voertuigen moeten, moeten rijden. Er ja. moet munitie gekocht worden, reserve delen... onderhoud aan materieel moet worden gepleegd. Ja. Dus eigenlijk kun je dat miljard op korte termijn... en op korte termijn daar praat ik over een periode van, van drie vier jaar... alleen maar vinden in de exploitatie van de krijgsmacht. Dus de mogelijkheden om de krijgsmacht te oefenen en in te zetten. Ja, Maar goed, dan moet je dus misschien wel onderdelen gaan afschaffen. Dat zeggen die linkse partijen zeggen dat ook. We moeten meer gaan samenwerken met andere Europese landen bijvoorbeeld. En misschien moeten we de onderzeediensten afschaffen. Uh, ik, ik snap dat, omdat, dat uh, politici uh, dat zeggen. Dat komt ook omdat we heel lang wanneer zij dat soort dingen... Die, uh, wij ze ook niet tegensproken hebben. Weer uit die, die loyaliteit die wij richting uh, de politiek hebben. Ja. Maar voor ons is de maat nu om, gewoon vol. Ja. We hadden eigenlijk vorig jaar hadden we dit gesprek al moeten voeren. Ja. En vorig jaar had ik, had ik aan Nederland moeten uitleggen... wat de consequenties zijn van de bezuinigingen van 1 miljard. Ja. Dat is een hand die ik in eigen boezem steek. Ja. Maar... Maar, Want, maar, wat we nu lezen is dusdadig dramatisch dat we alsnog naar buiten komen. Ja. Maar maakt u het eens concreet, wat kunnen we dan niet meer doen als er een miljard afgaat? Ik bedoel, is de onderzeedienst dan verleden tijd? Uh, Zoveel overal en hebben we bijvoorbeeld ook niet meer over. Dat zijn er geloof ik nog twee. Uh, uh, verdwijnen die dan ook? Wat zijn de consequenties als je er een miljard afhaalt? Nou, als er een miljard afgaat gaat het helemaal niet om, die, om dat materieel. Wat het uh, wat materieel ligt gewoon in de haven. We hebben alleen geen geld meer om dat materieel in te zetten. En dan woorden, er is geen geld meer om die boten te laten varen en nee, de vliegtuigen te laten opstijgen. Absoluut. Dus we kunnen Nederland niet meer verdedigen. En nu eh, de kans dat Nederland morgen aangevallen wordt door België of Duitsland, die schat ik zelf ook heel klein in. Maar we zitten wel in de NAVO. En aan de randen van de NAVO, als je kijkt naar Syrië, als je kijkt naar Iran, als je kijkt naar het Midden-Oosten, ja. daar zijn gewoon conflicten. Als ja. dat ontploft, ja. Ja. dan hebben wij dan niks meer om bij te dragen aan onze bondgenoten. Nee. Nou is het toch zo dat Nederland zich ook vast heeft gelegd eh, binnen de NAVO-verdragen om 2% van zijn bruto nationaal product aan defensie uit te geven? Uh, ja, dat is een afspraak. En Nederland is al heel goed in het wijzen met het vingertje naar andere landen die zich niet in afspraken houden. Maar wanneer het de NAVO-bijdrage betreft, is Nederland doodstil. Ja. Door de bezuinigingen. En we die doen het niet, al jaren niet? We doen het al sinds 1995 niet meer. Nee. En voor, sinds vorig jaar dragen we iets meer dan 1,2% van het BNP. Uh, bij. Ja. En met de bezuinigingen die nu op, uh, in de plannen staan, uh, dalen we tot onder de 1%. Ja. Met andere woorden, u zegt dan hou je geen krijgsmacht meer over. Maar goed, in de grondwet staat toch ook dat de krijgsmacht gehouden is om het Nederlands grondgebied te kunnen verdedigen? Uh, ja, nou, dat is ook de vraag die wij aan politici uh, stellen. Van, uh, hoe, hoe, hoe ziet u nu de invulling van die grondwettelijke opdracht? We moeten het grondgebied verdedigen. We hebben nationale taken. Dat betekent het beschermen van de bevolking. Ondersteunen van burgemeesters en politie... wanneer het conflict in de straten te groot wordt. Wanneer de mensen moeten worden gezocht die verdwenen zijn. Ja. Kijken wat de kwaliteit van het dijken is. Dat zijn allemaal taken die de Defensie uitvoert vandaag. 2000 keer per jaar wordt Defensie alleen al binnen Nederland ingezet... Ja. met kleine en grote groepen mensen... om gewoon de, de nationale autoriteiten te ondersteunen. Ja. Drie keer per week laat de Koninklijke Marine een zeemijn ontploffen... die gevonden is door vissers. Dat zijn, dat zijn da dingen die ook dadelijk niet meer kunnen als die bezuinigingen doorgaan... omdat de Defensiebegroting zo is ingericht... dat het miljard alleen maar kan gevonden worden in de exportatie. Ja. Maar ja, goed, uh, daar staat weer tegenover dat een groot deel van de Nederlanders zegt... zet het mes er maar in. Nou, nogmaals, dan kom ik weer terug bij die eigen hand en eigen boezem. Wij ja. hebben verzuimd, en dat neem ik niet alleen ons als officierenverenigingen en burgerkadeverenigingen kwalijk, maar dat ja. neem ik ook de minister van Defensie kwalijk. Ja. Maar dat neem ik ook de minister van Buitenlandse Zaken kwalijk... en ook de minister van Economische Zaken. Die hebben met z'n allen verzuimd om uit te leggen wat het grote belang is... van een voor het takenbrekende krijgsmacht van Nederland. Ja, u hoort, ik hoor uw eigen minister, hoor ik u niet noemen. Ik dacht dat je wel een rijtje oh. meegenomen had, hoor. Ja. Uh, mocht ik dat, mocht hem... ik dat per vergeten zijn, dan, nou ja, wil dan, ik bij dan deze ik niet, noemen. Dan heb ik misschien niet nauwkeurig genoeg geluisterd. Maar oh. uh, tegelijkertijd heeft hij toch vanaf de zijlijn voortdurend geroepen... meer kan niet, kan absoluut niet. Uh, nee, dat, uh, maar ook hij is net als wij te laat begon begonnen met roepen. We hadden vorig jaar dat al moeten roepen. Ja. Goed, um, de, goed de, de vraag is hoe dit allemaal gaat aflopen. We krijgen verkiezingen, dan zullen we zien wie de grootste partijen worden. Ja. Dan gaan ze onderhandelen. Ja. Uh, denkt u niet, ik weet niet bij welk krijgsmachtonderdeel u zelf vandaan komt? Ik ben van de Koninklijke Marine. Van de Marine, ah, dus u weet iets van. <laughs> ja. Nou ja, dan is misschien voor u een, een maatregel die vermoedelijk zal worden afgesproken in de formatie nog wel te, te verteren: namelijk nou, gewoon die JSF niet kopen. Ja, maar het gaat helemaal niet om het materieel. Het gaat niet om het materieel. Maar het het gaat is toch om... geld? Als je de JSF niet koopt, dan geef je toch dat geld niet uit... kun je het voor andere dingen... Ja, maar, maar dat is ook het beeld wat de politici geschetst wordt. Alsof we vandaag zouden stoppen met welk materieelsproject ook... Ja. we vandaag ook geld zouden verdienen. Nee, ja. dat zijn lange termijn investeringen... die pas over vier, vijf, zes jaar tot uitbetaling komen. Dat geld kan niet gevonden worden... door te stoppen met welk materieel project ook. Juist. En de boodschap is duidelijk. U gaat om half elf. Uh, ja, dus, uh, over, ik moet uh, opschieten. Uh, ja. ja, u moet opschieten. <laughs> een kwartiertje persconferentie geven om dit probleem onder de aandacht te brengen. Met toestemming van de minister overigens, of niet? Uh, dat wil ik niet. Ik, uh, ik, ik denk niet dat hij teg, er tegen is. Uh, omdat ik een deel van zijn werk aan het uh, doen ben. Maar wij zijn een onafhankelijke vereniging van officieren en burgerkader. En wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid. Ja. Zit u in uniform eigenlijk, of niet? Ik zit, no normaliter zit ik in burger, maar in dit geval zit ik in uniform. Juist. Welke rang? Ik ben overste bij de marine. Juist. Nou, overste, uh, ik dank u zeer uh, voor uh, uh, uw uh, opmerkingen en uw pleidooi. En we zullen eens kijken wat er mee gebeurt in de verkiezingsstrijd. Rob Hunnergo, ik dank u zeer. Dank u wel, meneer Kokkeman. En toen hij naartoe ging, was hij een zieke oud mannetje. Maar na zeven dagen was hij een totaal verrak. Artsen behandelen patiënten die binnenkort zullen sterven, vaak te lang door. Over het algemeen is een behandeling niet doen veel moeilijker dan een behandeling wel doen dat er zo'n 20, 25 procent te veel behandeld wordt in Nederland. En dat is met name ook bij oudere patiënten zo. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland, met Geef Nooit Op. Dokters, dames en heren, hebben het beste voor met patiënten. Alleen uh, zijn ze vaak geneigd om naar slechts één specifiek onderdeel van het lichaam te kijken. Hoort u in deel 2 van Geef Nooit Op, gemaakt door Roy Hickens. Meneer van Sonsbeek, was u weer terug? Nee, doen, ja. Wat een pech. Ja, pech ja. Ging niet goed, hè? Is het nou vannacht wel goed gegaan? Ik ben ook weer erg aan het hoesten, hoor ik. Ja, daar zouden we ook wel eens van af willen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, ik hoop dat u snel weer een beetje opknapt. Rosemarijn van Bruggen-Visser is internist oudere geneeskunde in het grootste ziekenhuis van Nederland. Het Erasmus MC in Rotterdam. Goedendag. Goedemiddag. Wat, hebt u een hoop pompen naast uw bed? Ja, ja zeg dat wel. Ik, dat ik, ik ben er drie, vier keer voor terug geweest. Allemaal. Het is wat, hè? Volgens haar handelen dokters met het welzijn van hun patiënt voor ogen. Maar welzijn betreft niet alleen het lichaam. Het gaat ook om de mens. En daar moeten ze meer aandacht voor krijgen. Vanuit de geriatrie, vanuit de oudere geneeskunde, wordt heel nadrukkelijk niet alleen... De somatiek, dus het lichamelijke aspect meegenomen... maar juist ook het geestelijke stuk... en daarnaast ook functioneel en het sociale stuk. Want dat zijn allemaal aspecten die ervoor zorgen... dat die mens, die patiënt wordt wat die patiënt is. Um, en inderdaad is het zo dat dokters die heel specifiek naar... ik noem eens wat, een elleboog kijken of naar een nier of naar een hart... niet altijd... Blik hebben voor al die andere dingen die deze specifieke patiënt belemmerd in het hoe en wat. Wij proberen daarin de holistische visie, zoals dat dan zo mooi heet, hè, de mens in zijn geheel te bekijken. En daarbij juist al die andere aspecten ook te betrekken. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met u? Nou, niet zo best. Niet zo best vandaag? <laughs> Dat specialisten vooral naar één orgaan of één specifiek onderdeel van het lichaam kijken, blijkt als ze een van haar patiënten spreekt. Welkom, hoe is het gegaan de laatste weken met u? Wel, verliefele achteruit. In mijn gevoel. Ja, ik, eh, iedere keer om de, wordt er weer altijd een, een krachtverval in mijn hand, tintelen en dan wordt er weer geopereerd. Nu begint dat been te tintelen dan hebben we weer dezelfde symptomen dus ik ben nog niet klaar ik bedoel dan is het dit en dan is het die kan dat ja. en door die val die ik anderhalf jaar geleden gemaakt heb er wordt weinig aandacht aan geschoven want ze beginnen eerst dit, eerst dat en ik heb nu al anderhalf jaar misselijkmakende pijnen volgens mij is hier een zenuw of een spier geraakt met die val op die badkuip maar daar komen we gewoon niet aan toe Het lastige is dat veel dokters zich specialiseren in een bepaald onderdeel. En dat is heel goed en dat is heel prettig als je als patiënt één probleem hebt. Op het moment dat je een patiënt hebt met meerdere problemen... zeker als die dan weer op het gebied van verschillende dokters vallen... dan eh, dreigt er een valkuil te ontstaan waarbij iedereen naar zijn eigen stukje kijkt... de communicatie dan niet altijd helemaal sluitend is... En er dus of naar dingen dubbel wordt gekeken, wat zonde is... of naar dingen half wordt gekeken... omdat iedereen denkt dat de ander daar al naar kijkt. En juist bij dit soort patiënten met meerdere problemen... is het zinvol dat er iemand is die daar in de regie houdt. Niet dat die van al die klachten verstand moet hebben... en dat op moet kunnen lossen, want dat is niet haalbaar. Maar wel dat er iemand is die doorheeft... wie doet nu wat, wie doet dus niks en wie doet er dubbel... en dat doen we dan dus niet. Dokters kunnen veel en willen dat graag aanbieden aan hun patiënten. Het is moeilijk om tegen een patiënt te zeggen... ik kan het wel, maar ik doe het niet. En toch moet dat soms. Als een patiënt ernstig ziek is en het einde nadert. zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen... dat als wij bij een, een patiënt een, een kwaadaardigheid in de buik ontdekken... wat helaas toch met regelmaat gebeurt... dan zou je technisch daar natuurlijk een operatie voor kunnen voorstellen. En dan zou je ervoor kunnen kiezen om technisch te zeggen... we kunnen dat, dus we doen dat waarbij iemand dan de laatste fase van zijn leven... wellicht met een open buikwond en een stoma of veel pijn doormaakt. Nou kan dat en kunnen mensen daar goed gefundeerd prima voor kiezen. Maar het kan ook zijn dat als je oudere mensen... want daar hebben we het wel echt over, met toch al een beperkte levensverwachting... het zo uitlegt dat ze zeggen, doe me dan maar net iets korter... maar dan zonder al die bijkomende problemen. Arts en patiënt of familie, houden elkaar in de houtgreep. De arts wil geen nee zeggen. En de patiënt hoort ook het liefst dat de arts nog iets voor hem kan doen. We hebben veel wils patiënten... waarbij de familie dan als uh, wettelijk vertegenwoordiger fungeert. Die hebben een ander perspectief richting de patiënt. Die hebben daarbij ook een ander belang. En dat bedoel ik in een humane zin... en niet een financieel belang of een ander belang. Uh, en die willen soms nog behandelingen... Waarvan de dokters dan wat afwerender tegenover staan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn. dat er dokters zijn die dan toch gaan behandelen. En er zijn natuurlijk ook zelf artsen. die het dusdanig lastig vinden om niet te behandelen. dat ze kiezen voor wel behandelen. Morgen. Je geeft nooit op. Ze is er uh, is in algemeenheid is er er zowel geestelijk als lichamelijk zieker van geworden. Zeker over de langere termijn gezien. En achteraf dus ook heeft ze niet het hele verhaal gehoord. Want ze heeft niet gehoord wat de bijwerkingen eventueel konden zijn. Op basis van dat verhaal hadden we wellicht een heel andere keuze gemaakt. Vragen en opmerkingen bij deze serie zijn welkom op Goedemorgen kro.nl Straks, ze zijn weer terug vanavond. De familie Ewing in Dallas. Eerst nu het ochtendhumeur. Hier is Mart Smeets. Alvorens ik in de toekomst mijn ochtendhumeur op u los zal laten... zal ik eerst en nog wel vrij plechtig beweren dat ik niet vaak... en eigenlijk zelden last heb van een dergelijke state of mind. Hoe dat komt weet ik niet. Het zal wel erfelijk zijn... Mijn vader liep vroeger, ochtends vroeg al, fluitend door het huis. Hij maakte ontbijt voor iedereen, kleedde zich, las snel de krant... zette de vuilnis buiten en verdween naar zijn werk. Zoals ik al zei, fluitend. Mijn opa ken ik nog van zijn vroege schoenpoetspartijen. Om zeven uur in de ochtend stond hij zijn schoenen te poetsen. Dat hoorde zo, dat vond hij en dat vind ik eigenlijk ook. Kijk, ik word wakker bijna altijd rond de klok van zeven. Ook als ik in een ver buitenland ben en er sprake is van tijdverschil. Ik sta op, ik plas, was, scheer, kleed en de dag kan beginnen. Zelden of nooit zit er mentaal een schroefje los. Zelden, denk ik. Ik kan ook niet echt uitslapen, want ik ben bang dat dat gewoon niet bij me past. Waar het wel eens kan vringen, en dat gebeurt de laatste tijd nog wel eens, is op fysiek gebied. Het piept of kraakt nog wel eens in de botten of de spieren. En dat heet lichamelijk verval en daarmee moet een mens leren omgaan. Dat ben ik voorzichtig aan het leren en eerlijk is eerlijk, het acceptatieproces is niet makkelijk. Ik zal dus in de komende tijd u berichten vanuit de binnenste spelonken van een vrij vlak, behoorlijk opgewekt en reëel in het leven staand humeur. Ik ben eigenlijk van soepele geleidelijkheid en heb in mijn privébestaan weinig vijanden. Ja, professioneel heb ik mijn tegenstanders, maar ook die treed ik met een glimlach tegemoet. Waarom ook niet? Mijn basishouding in het leven is eigenlijk die van mijn opa en vader samen met gepoetste schoenen, fluitend naar je werk gaan. En of ik dan van de puur opgewekte en blije kant van het leven ben? Nee, eerder rustig en reëel. Tenminste, dat vind ik zelf. Mooie geleidelijkheid in alles is een mooie basis van het leven. Dat zou een tegeltjeswijsheid kunnen zijn, maar het zit anders. Ik geloof er echt in. Maar morgen het ochtenthumeur van Koos Postema. <middels> Ele acabou espiado Vamos sem mãe que soltar O que ele se ele é buscar Acabou-se forte e guiçado Vamos à lindranidade Agora é só maternidade O que ele se ele é buscar Acabou-se forte e guiçado Vamos à lindranidade Agora é só maternidade Este menininho de hoje em dia Cada cinto e vou perdia Vou-te a fazer Esta de malta, brincadeira, és menininha de hoje em dia, até sintia e covardia, tanta fazes caladeira. Esta de malta, brincadeira, o que é sim de e ele é que está, acabas de enghiçar, vamos à lintranidade, agora é só maternidade. O que é sim de e ele é que está, acabas de enghiçar, vamos a lintranidade, agora é só maternidade. Olá, também bem menina, menininha, que nininha, se é no e nutridinha oi dele cabos a Vamos mãe que a vá soltar Olá, menininha, que nininha, se é no e nutridinha oi dele cabos a Vamos mãe cabas O que ele sim ele é que está, Cabos a vospe Vamos à para a me agora é só maternidade O que ele sim ele é que está Acabou-se para-te vamos guiçar à Agora é só maternidade És menininha de hoje em dia Cada cinto e covardia Vou-te a fazer escoladeira Esta te marca uma brincadeira És menininha de hoje em dia Cada cinto e covardia Vou-te a fazer escoladeira Esta te marca uma brincadeira O que ele sentia ele é que está acabou para-te zonder schoenen, Cesarea Evora met nutritinha. vier minuten voor half elf. Where did you spend last night him? In a brewery. Ik hate to disappoint you, JR, but I haven't been drinking. En ik dacht dat komt alleen maar voor in Dallas. Want zoiets gebeurt niet echt. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Ja, vanaf vanavond startte de nieuwe serie van Dallas op net 5. In de jaren tachtig was deze Amerikaanse soap een enorm populair programma in Nederland. En Johnny Lyon, bekend van de hit Sofietje, zong er een liedje over, je hoorde het net. Komt alleen maar voor in Dallas. Johnny Lyon, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen Wat komt alleen maar voor in Dallas? Bijna niet mogelijk is. <laughs> <laughs> dat, dat klinkt als uh, een zin van een kenner. Ja, ja, ja. Nee. Dat ja, was in, uh, in 1983. En toen, uh, toen draaide uh, uh, Dallas uh, als een tierenlier. Ja. En uh, ja, ik keek er dan naar. En dan dacht ik: Ja, dat zijn toch dingen die in het dagelijks leven maar zelden voorkomen. Ja, dat komt alleen maar voor in Dallas. En toen dacht u: en, Weet en je wat, ik ga ik, er een liedje ja, over maken. Wat zegt u? Toen dacht u, ik ga er een liedje over schrijven. Ja, dat, ja ik hoorde een stuk van uh, uh, Gruner, dat is een componist. Ja. En uh, ik neugde eigenlijk de eerste, de eerste tekst uit zomaar. van binnen. binnen, uh, dat, ja, dat komt alleen maar voor in Delft. En dat klopte precies. En ik heb daar toen uh, een, een tekst op geschreven, een Nederlandstadige tekst. Ja. Uh, en dan, ik weet nog goed, ik zat op een boot in... Uh, in... Uh, in de, in de, was dat nou en hij, ik zat op een boot en, en, toen, en toen zat ik daar een beetje te, te lummelen ja. en, uh, en toen ben ik die tekst gaan schrijven. Ja. En dat werd plotseling een bescheiden eetje? Ja, dat werd in 1983 uh, werd, is die uitgebracht en toen werd het eigenlijk niks. Maar Jeroen van Inkel uh, pakte hem op in 1988. Ja. En uh, ja, toen, dan, toen ging iedereen mee, alle omroepen gingen mee en uh, werd het uh, ja, een bescheiden eetje. Juist. Dus vanavond uh, opnieuw voor de buis om te kijken? Uh, ik ga zeker even kijken. Nostalgie. En, en, en, een nieuw, en een nieuw hitje dan ook? Nou, nee. <laughs> nee, dat niet. Nee, tredt u nog op eigenlijk? Uh, nou, ik heb, uh, ik heb wel een aantal uh, programma's meegaan, series. Ja. Zoals Mooi Was Die Tijd en, en zo. Dat vond ik erg leuk om te doen. Ja. En van alle een en grunnen wil ik al Bertie noemen waarop zaten Ben er daar aan mee. En, uh, verder dus, maar laat ik zeggen, individuele optredens niet. Nee, nee. Dat, uh, dat heb ik niet meer gedaan. Nee. Goed, Johnny Lyon over Dallas. Vanavond terug op televisie vanwege de hit. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Ik dank u zeer. Vanavond dus uh, op net vijf te zien. Iets voor jou, denk ik ook, Eva. Ja, ik zit net het laatste stukje mee te luisteren, dat denk ik wel. Ja, Jeugdsentiment wordt ja. dat. Ja, toch? <laughs> Big hair, Texas accent, fantastisch. <laughs> Wat ga je doen in uh, de stemming van Nederland? Ja, we hebben natuurlijk onze eigen kenniskabinet... en dat betekent dat alweer een fictieve minister aanschuift. In dit ja. geval is het de minister van Volksgezondheid, Erwin Compagne. En uh, ik denk dat jij en ik denken dat de zorgkosten explosief gaan stijgen. Nou, het is nog veel erger dan oh, ja? we hadden gedacht, ja. Dus niet de helft van ons inkomen, maar nog veel meer. Veel meer, Sven. Veel meer. Dat ga, horen we straks allemaal. Ik ga naar je luisteren. Dank je wel. Allemaal naar het nieuws van half elf. Hier is Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. In Australië is een Nederlander omgekomen door mishandeling. Hij werd in elkaar geslagen omdat hij probeerde een ruzie te sussen. De man was net voor zijn werk naar Australië verhuisd. De vrouw en een zoontje van de man zijn meteen naar Australië gevlogen. Het is niet duidelijk of ze op tijd waren om hun man en vader nog in leven te zien. Er zijn drie mensen gearresteerd en zijn, zijn inmiddels voorgeleid.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 SGP-lijsttrekker van de Staai vindt dat na de verkiezingen snel gekeken moet worden naar de mogelijkheden voor een minderheidskabinet. In het Radio 1journaal wees van de Staai erop dat het na 12 september door het versnipperde politieke landschap moeilijk kan worden om een meerderheidskabinet te vormen. Hij denkt dat inzetten op een minderheidskabinet sneller tot resultaat kan leiden. En de publieke radiozenders die doen het goed, blijkt uit het Nationaal Luisteronderzoek. In de loop van vorig jaar daalde het aantal luisteraars nog... door het uitvallen van de zendmasten Hoogsmeelde en Lopik. Juli vorig jaar was dat. Maar Afgelopen maanden stemden meer luisteraars af op de publieke zenders... waardoor bijvoorbeeld Radio 1 bijna weer op het niveau van vorig jaar zomer zit. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Eva Jinek. Goedemorgen en welkom bij de Stemming van Nederland. De dag dat de lijsttrekkers zich opmaken voor het grote carré-debat van vanavond. En natuurlijk gaat het flyeren door het hele land onvermoeibaar door. Zo ook voor onze verslaggever Joris Kreugel, die zijn rode t-shirt vandaag heeft ingereld voor een groene. GroenLinks is toch voor christenen en zoiets? Hey, GroenLinks is niet voor... Nou, GroenLinks is ook <laughs> voor christenen. Maar GroenLinks is er voor iedereen. Ik dacht voor christenen. Ja, dat, wat dat allemaal betekent, dat horen we straks in de reportage van Joris. Bij mij in de studio Erwin Compagne, medisch ethicus... verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum... en vandaag onze minister van Volksgezondheid. Uh, goedemorgen. goedemorgen. Welkom in de studio. Uh, vanmorgen hoorden we op deze zender SGP-leider Kees van der Staaij. Hij zei dat de SGP wederom bereid is om een minderheidskabinet te steunen. Het is uh, altijd zo natuurlijk dat je, als je nodig bent voor een meerderheid dat er dan beter naar je verhaal geluisterd wordt. Ja, wij kennen het verhaal van de SGP tegen abortus, tegen euthanasie. Hoe kijkt de medische wereld naar deze man en zijn ideeën? Nou, als een minderheid. zware minderheid. Dat ja, is een minderheid, ja. Weet je, we hebben gewoon uh, hele goede, al heel lang hele goede regelgeving rond abortus en euthanasie. En dat is een, een groot goed. En, en het grootste deel van de Nederlandse bevolking ondersteunt dat. En ook het grootste deel van de, alle, alle andere politieke partijen. Dus hij zal een donkere shot blijven om uh, hier tegen te strijden. Het is ook niet iets waar artsen de afgelopen week met elkaar over gesproken Absoluut hebben. Of dit niet. Tot beroering Absoluut leidt. niet. Absoluut nee, niet. Eensgezindheid nee. alom in de medische wereld. Nee, nee. We gaan straks met u verder praten als minister van Volksgezondheid in ons kenniskabinet. Maar Eerst gaan we naar journalist en muziekliefhebber Leon Verdonschot. Goedemorgen, Leon. Goedemorgen. Je hebt weer een plaat voor ons uitgezocht. Vertel. Ja, klopt. Er um, was vandaag groot nieuws dat, uh, dat de PvdA en de peilingen, de, de SP, voorbij is. Maar dat was eerst, in de periferie was er nog groter nieuws. Uh, voor de eerst ooit is uh, de Partij voor de Dieren in een peiling groter dan, uh, dan GroenLinks. Uh, volgens mij, een, een beetje verkiezingscampagne heeft een persoonlijk drama nodig. En volgens mij het persoonlijk drama van deze campagne is toch wel het verhaal van Jolande Sap. Uh, op ene moment sta je heel trots het Koenersakkoord te verdedigen. Ben je de enige linkse partij die verantwoordelijkheid neemt wanneer dat nodig is. En op het volgende moment moet je verdedigen tegen de aantijging dat je geen goede leider bent. Dan is die aantijging ook nog afkomstig van je eigen partijgenoot, Stofik Dibie. En dat was eigenlijk een heel knullig en ook tegelijk lullig begin van een campagne... waar het eigenlijk nooit meer goed mee is gekomen... En dat vind ik wel uh, sneu, want GroenLinks is volgens mij een partij van interessante en ook moderne opvattingen... over de vergroening van de economie en over de modernisering van de arbeidsmarkt. Maar als ik nu de straat oploop en tien willekeurige mensen vraag wat GroenLinks van plannen heeft... dan vrees ik toch dat de meeste van die mensen met het meest onnozende voorstel van 2012 komen. Namelijk een overheid die zich in crisistijd bezighoudt met de prijs van kraanwater en de horeca. <lacht> <laughs> uh, en ik denk dat na 12 september we in alle bladen en kranten reconstructies gaan lezen wat allemaal mis is gegaan bij GroenLinks hoe dat mogelijk was en door wie. En ik vrees ook voor Jolande Sap dat het het eerste moment wordt waarop we allemaal uh, weer over haar partij zullen hebben. En zullen denken, ah oh ja, verrek, GroenLinks. Dus ik wil graag uh, voor Jolande Sap een nummer opdragen van de band Simple Minds. Een nummer dat ze mag koesteren tot 12 september. Het nummer Don't You Forget About Me. Geweldig, Leon. Dankjewel. Yo. Don't you forget about me, Simple Minds. En morgen hebben we weer een nieuwe plaat voor een andere partij. U luistert naar de stemming van Nederland. Het kenniskabinet. Ja, u hoorde hem al kort even. Medisch ethicus van het Erasmus Medisch Centrum Erwin Compagne. Hij is vandaag aangeschoven in ons kenniskabinet... op misschien wel de belangrijkste plek als het om de toekomst gaat. minister van Volksgezondheid. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Stel, het is uw eerste dag op het ministerie... Nieuw kantoor, nieuw uitzicht vanuit het raam. Wat is uw allereerste zet als minister van Volksgezondheid? Nou, de allereerste zet is inderdaad gewoon de strategie maken. Hè. Wat gaan we gaan doen? Wat zijn de grote problemen die we in de zorg hebben? En die zijn er genoeg. Er zijn heel veel problemen natuurlijk. En als er natuurlijk. één ding is waar u dan als kerstverse minister van Volksgezondheid van wakker ligt. Wat is het allergrootste probleem? Nou, een van de grootste problemen is uh, dat, dat uh, Nederland ziek aan het worden is. Uh, als je nu kijkt op dit moment. In 1980 was 27 van de Nederlandse bevolking wat overgewicht. Dat was uh, vorig jaar was dat uh, 41 procent. 41 procent van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht. Als je de kinderen kijkt, die zijn in diezelfde periode van 7 naar 11 procent gegaan. En als je kijkt naar de mensen die ernstig overgewicht hadden... dan zijn we van 5% naar 12% gegaan van tussen 1980 en vorig jaar. Dat is ernstig. En we weten allemaal dat overgewicht, ernstig overgewicht... en overgewicht overhoudt, dat leidt tot ziektes. Suikerziekte, hart- en vaatziektes... Uh, al dat soort dingen meer. Dat komt omdat onze maatschappij heel erg veranderd is. He, dat, daar zit ook de hele verandering in. de Zorgkosten komt ook een beetje daaruit. We uh, een andere maatschappij. We zijn een, een, een welvarend land. Dus we kunnen ook van alles kopen. En kinderen zie je ook allemaal gewoon met ijs... en met, met coca-cola op schoolpleinen lopen. En die worden daar dik van. En als je daar dik van wordt... dan krijg je dus wat, wat we in de medische wereld noemen... een metabol syndroom. En dat is hoge bloeddruk, een hoog vetgehalte in je bloed... en een dikke buik... En dan, krijg je, dan loop je een heel groot gevaar op hart- en vaatziekten en op suikerziekten. Ik heb in Frankrijk nogal wat bijgegeten de afgelopen zomer. Wanneer kwalificeer je overgewicht als ziek? Als het uh, overgewicht is sowieso uh, niet goed. He, als je, zeker als je dat combineert met, met weinig beweging. En met ongezonde voeding. En uh, wat nog veel mensen erbij doen. Nog eens een keertje extra. dus nog een sigaretje er ook. Dan praat je over een ongezonde situatie. Waarin heel veel mensen uiteindelijk zorg gaan consumeren. Dat gaat de voorspellingen lopen allemaal zo... Oh, in 2040 moeten we van ons inkomen... moeten naar de, naar de, naar de premies gaan en naar, de, naar de zorgkosten gaan. Nou, Als we op deze manier doorgaan, dan gaat het inderdaad ook wel gebeuren. Want daar moet je wat aan doen. En het mooie hiervan is dat je dat kan voorkomen. Preventie, voorkomen, is altijd beter dan genezen. Dat geldt ook in de geneeskunde. Wat we nu heel erg aan het doen zijn, is gewoon puinruimen in de geneeskunde. Dus aan het He? eind van het proces, als mensen al ziek, al ziek zijn, zijn... geworden. En je ziet, je ziet nu, en dat is, dit is niet een, iets voor Nederland... dit is een, echt een mondiaal probleem over de hele wereld... worden de alarmklokken geluid mm -hmm. door mensen zeggen... dit gaat niet goed. We gaan zoveel mensen krijgen met overgewicht, met diabetes... met hart- en vaatziekten door verkeerde voeding... Dat het gewoon, ja, dat gewoon. Is het epidemie. zo dat, dat deze epidemie eigenlijk veel zorgelijker en duurder is, alles bij elkaar, dan alle andere ziektes die zich voordoen in de maatschappij? Nou, moet ik het je moet zo het ook zien? zo zien, hè? want er wordt, wordt nu heel erg gekeken naar de zorgkosten. Die mensen die gaan zorg consumeren. Stel je gaat, die kinderen die gaan op een tiende jaar beginnen ze al met verkeerde voeding en die worden ziek. Die zijn rond hun veertigste, vijftigste. Hebben ze dus echt ziekten onder de leden? Hart- en vaatziekten, suikerziekten. Dan komen ze in de zorg terecht. En, dat is het. en dan gaan ze zorg consumeren, dat kost geld. Maar dat is niet het enige, want ze stoppen ook met werken. En ze kunnen minder goed werken. Dus de economische impact voor arbeidsverlies is ook heel groot. En we hebben juist... In 2030, 2040, heel veel mensen nodig die nog kunnen werken om al die. die dus, ook uitgerekend in de zorg kosten. kunnen werken. En in de zorg kunnen werken, maar ook die de kosten kunnen betalen ja. voor de zorg. Dus het is een, het, het een dubbel effect wat je daar krijgt. Hè? Ja. Zowel hoge kosten door zorgconsumptie. Want we zijn meer bereid om aan jonge mensen uh, geld uit te geven en, en zorg te verlenen dan aan. Oudere, oudere mensen zijn vaak, als ze 70, 80 zijn, hè, gezond, oud geworden zijn... dan zijn ze veel meer bereid om dat te accepteren. Van, nou, oké, okay, ik heb mijn leven gehad, ik ga nu wel zorg maar consumeren. Een, een maar een man of vrouw wel, van 42 met die, een hele hoge bloedruk... Die gaat, voelmond, die wil ervoor gaan. Ja. Die, wil, die wil gewoon uh, volledige zorg hebben. En voor, ethisch gezien vinden we dat ook acceptabel, dat natuurlijk, vinden een we jong ook, mens. Nee, dat vinden we ook zeker acceptabel. Maar ik vind, en uh, dat is een van de weinige puntjes waar ik minister Schipper... Uh, <laughs> Gelijk in geeft, daarin heb je ook wat eigen verantwoordelijkheid. Als patiënt bedoelt je. Ja, als, als, als burger. Want mm -hmm. je bent, als je gewoon als burger... heb je verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties... Ja. door dat een beetje uh, maar raakt, te Maar u raakt natuurlijk wel aan een, een cruciaal punt... de eigen verantwoordelijkheid. Als we praten over deze ziektes... dan zijn dat eigenlijk allemaal ziektes veroorzaakt door je eigen Welvaart, gedrag. Welvaartsziekten. Welvaartsziekten ja. ja. en gestimuleerd door commerciële maatschappijen. Noem maar op. Maar ja. tegelijkertijd, je bent je eigen... Individu en actor, je hebt die dingen in je mond gestopt. Ja. Je hebt die dingen gebruikt. Ja. De vraag is dan, um, mag je uh, daarop afgerekend worden bij de behandeling? N nee, n uh, niet primair. N niet in eerste instantie. Hè? Als iemand komt met hart en vaat uh, je kan ook niet verwachten dat iemand snapt wat hij doet... He, uh, zelfs maar, nu niet? Nee, zelfs, naast... zelfs nu niet. He, want zijn we heel, als je gewoon de burger op straat zou vragen: van waar word je nou dik van? Dan zeggen ze ja, van, van vet eten. Nee, je wordt van de suikers dik. Overal worden suikers dik. Is dat onomstreden gedaan. dat het suiker is ja, en niet Ja, Dat is vet. onomstreden. Dat is echt onomstreden. Overal wordt suiker ingedaan. En dat, weet je, dat, dat staat de overheid ook toe. Neem we gewoon een flesje ijstee: 25% een kwart daarvan is suiker. 25 procent, kijk maar op het, op het, ja. op het, op het labeltje wat er ook je, En dat, dat maakt ons dik en dat maakt ons ziek. Dat heeft, uh, je, kan, je, je kan de burger daarop verantwoordelijk stellen, dat hij dat zelf moet realiseren dat hij doet, maar ook de overheid moet daarin. Er zijn landen, Frankrijk, Denemarken, die overwegen nu om een suikertax in te gaan voeren. Ook Amerikaanse staten overwegen dat. Een suikertax. Dus belasting. Zou je daar voorstander ja, zijn, ben ik van zijn voorstander als minister? Van. Absoluut. En waar praten we dan over? Een marsje kost dan? Kost dan meer? Uh, maak het maar duurder. Hoeveel? Och, nou, ik, ik weet geen eens wat een mars kost, want ik koop dat niet uit. Ik heet het ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben meer van de beefy-worstjes. Maar ja. even kijken, een mars is denk ik ja, 1,50 euro. denk nee, ik ja, zo ja, zie een, ik hem Maak hem gewoon om te beginnen, maar is 2,50 euro. Ga eerst voorlichting geven. Eerst voorlichting geven hoe slecht het allemaal is. Want dat doen we ook niet. Geef echt voorlichting maar over nee, weten hoe, toch hoe dat... slecht de, de, de, al die toegevoegde suikers... in al die voedingsmiddelen zijn. Oké, okay, nou u bent minister. En we, we hebben het even over die campagne die u gaat voeren. Voor ja, de, de, de ja. kennisverspreiding onder de bevolking. Hoe intensief is dat? Hoeveel geld gaat u ervoor uittrekken? Waar begint het? Ja, preventie kost geld. Ja, dat, dat, dat, is, dat, is, dat is ellendig, maar dat is nou eenmaal zo. Je mm. moet, om, om later te kunnen oogsten, moet je eerst zaaien. Dus ja, ik weet niet hoeveel geld ik daarvoor uit ga trekken. Maar ik, ik vind wel dat het heel belangrijk is. om uh, op de twee grote uh, welvaartsziekten uh, die we veroorzaken: dat is dus uh, overconsumptie van, van koolhydraatrijke voeding en roken. Dat zijn de twee dingen. En die heeft onze laatste minister gewoon allebei laten liggen. En sterker nog, voordat roken aangaat... heeft ze het zelfs... ze wordt de minister van tabak genoemd. En niet onterecht natuurlijk. 60% van uw budget naar voorlichting... om later rendement op te leveren? Nou, dat is wel heel veel. 30? Ja, ik kan het moeilijk inschatten op dit moment. Mm -hmm. Wat dat zou kosten. Maar ik zou daar wel flink prioriteit op gaan inzetten. Ik zou prioriteit aan geven. Wanneer begin je met preventie... Uh, zodat het werkt? Over hoe, hoe jong zijn de burgers die daarmee geconfronteerd worden? Nou, je moet, je, daar, moet, daar moet je mee op de, uh, de voor zowel voor de ouders als de kinderen op de basisscholen al mee beginnen. Hou al die, ik zie het bij mijn eigen zoon, die, die gewoon op, die in de kantine worden gewoon van allerlei, allerlei rotzooi verkocht. Wat ik, wat ik dan even rotzooi noem. Mm -hmm. Weet je wel wat, wat ongezond is? Ja, doe dat dan niet. Zou dat verboden moeten worden op scholen, vindt u? Ik vind dat het verboden moet worden op scholen, ja. ja. ja. Als... Het, het, het, het gaat echt ergens over. Je maakt mensen ziek hiermee. Mm -hmm. Tegelijkertijd uh, denk ik uh, je vrijheid om te kiezen ja. en te handelen zoals je wil. is een van de hoogste goederen ja. die je hebt in deze maatschappij. Als ik uh, uh, suiker wil eten, als ik wil ja. snoepen dan wil ik eigenlijk misschien helemaal niet dat de overheid mij vertelt dat dat nee, niet okay, mag. Oké, prima. Nou, en ik vind ook dat je, dat je geholpen moet worden... als je dus door die overconsumptie van uh, suiker of uh, te veel roken... als je daar ziek van wordt, dan gaan we je helpen. Maar dan gaan daar we... betaal ik ook mijn zorgverzekering ja, voor. Uiteraard. Maar dan misschien moeten we wel af gaan spreken met elkaar... dat een tweede, derde of vierde keer misschien iets, iets meer eigen bijdrage moet kosten. Want als jij niet bereid bent om je levensstijl aan te passen... om een, om een tweede keer te voorkomen, dus de secundaire preventie... Hè, mm -hmm. dus we gaan voorkomen dat je dat nog een keertje overkomt... en wat waar heel veel bewijs voor is dat het werkelijk helpt... Hè, als je je levensstijl verandert, je, je gooit het radicaal om... dan kan je, dat, kan, dan, dan kan je dus vrij blijven van die ziekten mm -hmm. in de toekomst. Oké, okay, dus stel dat ik dat niet doe... Ja. Ik ben een uh, verstokte marseter. Ja. En ik word behandeld in een ziekenhuis. En mijn arts zegt tegen mij, nou moet het echt anders. Ja. En ik weiger dat te doen. Ja. U zou dat als minister willen aanpakken en daar eigenlijk een denk ik een financiële incentive aan willen verbinden. Dus ja. ik als patiënt moet iets meer gaan betalen als ja. ik me zoog daar. Hoe gaat dat in de praktijk? Wie gaat dat controleren? Nou, het is, het is allemaal geregistreerd als, je, als jij opgenomen wordt en het is. Ja, maar vaak... dat ik daarna nog marsjes heb zitten eten, hoe weet u dat? Dat ik me niet uh, aan mijn nieuwe dieet heb gehouden. Nou, dat kan je wel controleren. Ik kan allerlei bloedwaardes bepalen. En ik kan, uh, kan zien of je wel of niet afgevallen bent. Uh, dus ja, als jij, geen, als jij uh, geen marsjes meer eet, dan val je af. <lacht> en als jij geen marsjes meer eet, dan zien we dat in je bloed. Ja. Uh, allerlei bloedwaardes die verbeteren. Uh, dat dat metabolisch syndroom, dat verdwijnt dan. Maar nu, dit is misschien een, een recht-toe-recht-aan voorbeeld. Maar ja. dit raakt natuurlijk wel ook een grijs gebied. Ja. Wanneer is het iemand schuld dat die niet verder is afgevallen? Als ik gestopt ben met marges, maar ik beweeg ja. bijvoorbeeld niet... gaat u me dan ook een extra rekening sturen voor een tweede derde Het is heel moeilijk. Hè? Dus die eigen verantwoordelijkheid. Ik ben daar, um, zoals Schipper het ook gezegd heeft... daar was ik het ook niet mee eens. Zo hard moet je het niet doen. Weet je, de burger moet wel... Kunnen begrijpen wat hij doet. En heel veel mensen begrijpen gewoon niet wat ze doen. Begrijpen echt niet hoe schadelijk het anders is. Ja, dat zal toch allemaal best wel. Mijn vader, weet je, mijn opa, rookte ook. En die is ook honderd geworden. En maar toch is daar al een al dat soort wel voor voorbeelden. Ja. Maar daar, tegenwoordig als mondige burgers en consumenten... met veel toegang tot informatie... ik denk dat je wel kan stellen dat de laatste twintig jaar op zijn minst... Uh, de burger veel meer bewust is van risico's die bijvoorbeeld bij roken horen. Of slecht eten. Ja, maar dat is ook wel... Uh... Um, het, het, het is ook een nadam geworden door de samenleving. Je krijgt ook een soort, soort sociale druk om het niet te doen. Je, we staan met, je staat met z'n allen buiten in de koud roken. Terwijl je vroeger de, de, de glaasjes op de verjaardagen op de tafel stonden. Ja, Dus een mentaliteitsverandering. Een mentaliteitsverandering. En ik denk dat je ook, uh, dat is met roken, is dat, is dat razendsnel gelukt... Er roken nog veel te veel mensen. En nogste elk jaar overlijden 20.000 mensen aan de gevolgen van roken in Nederland. Dat is mm -hmm. heel veel mensen zijn dat. Mm -hmm. Dat is voorkombaar. Dat hoeft, niet, dat hoeft niet. En diezelfde mentaliteitsomslag, die betekent snel die is. zou je bewijzen. ook met voeding moeten doen. En daar is het nog, daar is het nog te jong voor. Weet je wel, de, de, het bewijs dat. Uh, met name die, die al, al die toegevoegde suikers in, in voeding heel schadelijk zijn en een epidemie veroorzaken van, van ernstige ziekten, is nog maar vrij jong. Dat is nog van de, van de laatste tien jaar zo'n beetje dat dat steeds toenemend uh, bewijs mm -hmm. voorkomt. Dus, dus, dus die mentaliteitsverandering in de samenleving moet je nog wel zien te bereiken. Die, uh, dat bedrag waar we het steeds over hebben, 40% van het inkomen wordt besteed aan zorg in 2020, ja. geloof ik. Is dat reëel? Of als ik u zo hoor, wordt dat veel nou, meer? Ja, ik, ik vind het een doemscenario. Ik vind het wel heel erg een doemscenario. Want het is nog een weg. 2040 zijn we nog een heel, heel stuk tijd uh, licht ertussen. En we hebben gezien, in de laatste, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de laatste tijd... de innovaties in de, in de, in de geneeskunde zijn heel groot. Was je in de jaren 50, kreeg je een hartinfarct. Nou, dan ging uh, 70 tot 80 procent sneuvelde eraan... of werd een invalide daardoor en kwam thuis te zitten... Nu is dat precies andersom. 90 procent gaat, gaat gewoon binnen twee, drie dagen, is hier thuis. heeft een stand gekregen, krijgt pillen mee ja. en kan daar weer mee. Het is wel symptoombestrijding, maar daarbij kom je terug in het arbeidsproces. Die mensen moeten gaan gelijk weer aan het werk ja. enzovoort. En dat is, dat is innovatie. Dat dus is innovatie in combinatie met de preventie die u vanaf ja. nu zou inzetten als minister. Dat zou ervoor moeten zorgen dat het niet zo'n doemscenario wordt. Ja. Maar waar haalt u dat geld vandaan voor die preventie? Dat vraag ik me af, want het is ja, al ja. helemaal zo dun. Ja, dat is, dat is het ook. Maar ja... Uh, waar gaat op... u op beknibbelen, laat ik het zo zeggen? Waar Waar kan nog wel wat van af? Uh, waar nog wel wat van af kan... Uh, is bijvoorbeeld uh, de, de, de, over, de overzorg die gegeven wordt. Hey, we, we zijn uh, artsen en verpleegkundigen en andere hulpverleners... staan heel snel in de behandelmodus. Uh, die gaan, als een patiënt komt, dan, dan, dan moet er ook wat gebeuren... Ik dat kijk, eist de ik kijk patiënt als, ook wel. Ja, maar ik kijk soms wel naar eens naar een programma weet je wel, van Ingang Oost of zo. Nou, dan is iemand die is gevallen en die komt ons spoedeisende hulp. En er wordt een foto van zijn been gemaakt. En er is een klein scheurtje te zien in, de, in het bot. Ik denk, ja, ga gewoon lekker doorlopen. weet je, Doe het even rustig, gaan we <laughs> lopen door. Het klein, doet waarschijnlijk klein, heel veel pijn. Een klein scheurtje, maar dan wordt er gips omheen gedaan. En een gips betekent dat je gewoon zes weken uit de relatie bent. Ja, uh, maar er moet uh, toch uh, eerst die foto gemaakt worden... om te weten of het niet gebroken is, of het alleen een scheurtje uh, is. Nou, lijkt misschien me. kan je dat ook wel gewoon voelen. En kan je dat ook wel gewoon eens een keer zeggen... van, nou, we kijken, het is een dag aan. In plaats van direct stand te peten in de behandelmodus. Mensen komen met verkoudheid, met een griepje gaan ze naar de huisarts toe... en dan snuffen ze een beetje, en de, de, de, de rochel is nog steeds niet groen... en ze toch krijgen ze antibiotica mee. Omdat de, de burger wil dat ook hebben, het is, we zijn verwend... Dat is ook een teken van maatschappelijke verandering en, en welvaart. Dat we ook verwacht, verwachten dat er alles maar het is gemaakt door schoten, wordt. doorgeschoten wat u betreft. Ja, alles moet maar gemaakt worden. Nou, misschien moeten we, moet je wel eens een keertje als patiënt zeggen. Nou, misschien, misschien dan maar niet. En dat geldt. En dat is, dat is heel moeilijk. Hè? Dat, daar ligt een verantwoordelijkheid. Denk ik, de voornaamste verantwoordelijkheid ligt daarbij de behandelaars. Die bieden het aan. Een, een aanbod creëert de vraag. Dus de, de, daar ligt wel een grote verantwoordelijkheid. Misschien moeten we uh, er meer voor kiezen dat ook gewoon uh, uh, wat leven is. Leven is gewoon een natuurlijk proces wat begint en wat eindigt. En, en niet continu. Je ziet allerlei mensen die, heel, die gewoon aan het einde van hun leven zijn, worden dan uit verpleeghuizen in ambulances geladen om naar ziekenhuizen gebracht te worden, omdat hun bloedsuiker ontregeld is of zo. Het wordt heel erg gemedicaliseerd. Ja, maar als het mijn grootmoeder zou zijn... dan zou ik wel willen dat ze eruit getakeld wordt... en dat alles gedaan wordt om haar te helpen. Waarom? Omdat ik haar zo lang mogelijk bij me zou willen hebben. Maar waarom? Ten koste van haar kwaliteit van leven? Ten dat koste van... van haar verlies van kwaliteit van bestaan? Het, het, het is nogal wat. Wat, wat. wat mensen dan Waar je mensen uiteindelijk toe misschien wel verplicht... Hè, tussen aanhalingstekens... Die komen gewoon uit, uit het, vol uit het leven. Ze hebben een gezin opgebouwd. En dan die kinderen gaan de kinderen het huis uit wonen in een groot huis. Ze gaan wat kleiner wonen. Van het kleine huis gaan ze nog wat kleiner wonen. Want dat is allemaal te groot om te onderhouden. En uiteindelijk dan, dan krijgen ze klachten. En dan gaat het niet goed. En dan komen ze in een verzorgingsthuis. En dan, dan hebben ze al 54 van hun ja. hebben een houden ingelip. En dan komen ze uiteindelijk in een verpleegde huis. En dan hebben ze een bed en een nachtkastje. Dat vind jij voor jouw oma een hele goede kwaliteit nee, van bestaan? ik vind het ook een vreselijk einde van dit gesprek, want dit is een discussie waar we de hele middag over zullen kunnen <laughs> praten. Zo wilde ik niet eindigen. Tot slot, heel kort, alleen ja of nee, bent u beschikbaar als minister van Volksgezondheid? Nee. Nee. Er, Erwin Campagne, Allee. hartelijk dank voor uw bijdrage en lief. uw inzichten. verslaggever Joris Kreugel gaat tot aan de verkiezingen... dagelijks met de lokale politieke partijen meeflyeren. En vandaag staat het dwars, de jongerenafdeling van GroenLinks... op het programma. Samen met Ashley probeert Joris jongeren voor een mbo-school... moet ik zeggen, in Leiden te overtuigen... wat GroenLinks allemaal voor goeds te bieden heeft. En zoals je ziet hebben we uh, treintickets gemaakt... want wij willen dat voor elke mbo er het OV gratis wordt. Hallo, reizen jullie vaak met het OV? Uh. Mijn OV moet nog ingaan. Wij zijn van dwars, die jongen van GroenLinks. En wij willen dat elke mbo er gratis openbaar vervoer krijgt. Okay. En daarom staan we hier achter te voeren. En hebben we een treinkaartje, een enkele reis topdiploma... met al onze standpunten over een beter mbo. Het zou wel fijn zijn voor de minderjarigen. GroenLinks is toch voor christenen en zo of zo? GroenLinks is niet voor... Nou, GroenLinks is ook voor christenen. <laughs> maar GroenLinks is er voor iedereen. Ik dacht voor christenen, daarom okay. Kan ik jou ook nog een krantje mee geven? Ja, is goed. Maar oh, jij mag oh. nog niet stemmen. Jawel, ik ben al 18. Oh, je bent 18? Ik ben al 18. Oh, ga je, je ook je GroenLinks weet. stemmen? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb niet echt uh, aan gedacht of zo. Maar mijn zus die stemt meestal op VVDA. Dus ik heb Wat zoiets VVDA? Van... VVDA. Ja, bij vandaag. Ik dacht een nieuwe maar... partij, ik weet uh. uh. Ga je doornemen? Ja, zeker. Moet ik je een handje geven? Ja, dat mag. Alsjeblieft. Dank je wel. Oh. En nog een verkeerde hand ook. Linkerhand. Hoi. Nee. Hoi. Rijden jullie vaak met openbaar vervoer? Ja. En de jongen van GroenLinks, daar zijn wij van. Dwars. Die willen dat voor elke MBO het openbaar vervoer gratis wordt. Maar ik ben nog in 18. Ja, in 18. Oh! Oh! Zeg toch wat een bonnetje. Je moet twee jaar wachten. Nee, je wel je ouders overtuigen of mensen in de buurt. Maar ik ben er bijna 18 en dat heeft geen zin meer. Wat doe je hier eigenlijk? Je staat te flyeren, maar bij een MBO. Die een is 16, die andere is 17. Ja, en die mag nog niet eens stemmen. Nee, dat klopt. Maar wij zijn een jongere partij waar mensen nog 15 jaar lid mogen worden. Ja. En, uh, dat, dus dat is ook onze achterban. Dus ook daar uh, strijden we voor een beter MBO. En juist de mensen die, uh, die zelf nog niet de invloed kunnen uitoefenen... die moeten we natuurlijk niet uh, zomaar vergeten. Hallo, meneer. Gaat u stemmen, 12 september? Ja, ik weet al wat ik stem dus. SP. Oh, SP. Oh, maar dat is niet zo ver weg, meneer. Nou, die deze meer trainieren. heeft er geen zin in. Ik ben blij dat hij in ieder geval links gaat stemmen. Ik was gisteren mee met de P van de A. Die, die waren ballonnetjes aan het uitdelen en uh, rolletjes, rode rolletjes met uh, pepermunt. En rozen natuurlijk. Ja, ja. En jij hebt alleen maar foldertjes, dus ik moet zometeen hier ook mee aan de slag. Met deze treinticket ja. en uh, deze campagnekrant. Toegespitst op jongeren. En uh, nou ja, wij dachten, laten we gewoon dan aansluiten met wat we aan het doen zijn. Dus nu zijn we de mbo's actie aan het voeren. Dus maken we een ticket voor mensen die op het mbo zitten. Zodat het ook herkenbaar is. Heb ja, ja. Nog een beetje vertrouwen in eigenlijk allemaal. Want uh, ja goed, GroenLinks. Hè, uh, het gaat allemaal niet zo heel erg goed. Hè. Ja het is jammer dat het... Uh, we hebben twee jaar terug natuurlijk een mooie uitslag gehaald. Tien zetels. Sap is niet zo populair als uh, Femke Halsma. Hè. Verlang je soms nog wel eens een beetje naar haar. Ja. Ik was altijd wel fan van hem. Ja, het is natuurlijk moeilijk om geen fan van Femke te zijn. Jolande die heeft er in het begin wat moeite mee gehad om erin te komen... maar ik vind dat ze het uh, de laatste tijd heel goed doet. Geef ja. me ook eens even een stapeltje nou, kruisjes. Geef mij een stapeltje uh, uh, tickets ja? naar een topdiploma... en uh, onze mooie campagnekrant. Oh, ik heb er een beetje weinig bij me. Ik vind het wel even prettig als je met me meeloopt. Nou, dat uh, gaan we wel gewoon doen. Rotbrommetjes, ja, daar ja. moet GroenLinks ook eens oh, een keer wat ja, aan doen. Lawaai, <laughs> uh, stinkende uitlaat. Gewoon elektrisch allemaal maken. Geen geluid meer en geen uitlaat. Ja, en naast mij zit Ferry de Groot. Ja, voor de politieke nood met meneer de Groot. U kunt mij direct bellen op 0800-1122. Dan antwoord ik u. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1-journaal.